met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoeveel ernstig zieke kinderen uit Gaza naar Nederland zullen komen, zegt demissionair minister Van Wiel tegen de NOS. Van Wiel was vandaag bij de Egyptische grensovergang met Gaza bij Rafah. Hij sprak daar de verwachting uit dat in de komende twee weken duidelijk wordt welke kinderen Nederland gaat opvangen. Het is de bedoeling dat de kinderen na hun behandeling weer teruggaan naar Gaza. Het kabinet wilde lange tijd geen zieke kinderen uit Gaza opvangen en wees naar landen in de regio. Maar voor sommige complexe gevallen gaat dat nu toch gebeuren. De politie in Nijmegen is bezig met het weghalen van pro-Palestijnse activisten op de Radboud Universiteit. Die houden een gebouw bezet waar laboratoriumonderzoek wordt gedaan. De Radboud Universiteit waarschuwde vanwege de apparatuur in het lab voor explosiegevaar. De actievoerders protesteren tegen samenwerkingsplannen met een Israëlische universiteit. Ze willen dat de Radboud Universiteit alle banden met Israël verbreekt. Oudzanger Edward Rekers van Kajak is overleden na een kort ziekbed. Met Rekers als leadzanger scoorde Kajak in 1979 hun grootste hit, Ruthless Queen. Naast zijn zangcarrière was hij ook stemacteur en regisseur van nasynchronisaties, onder meer voor Disney. Edward Rekers was 68 jaar. Voor het eerst is wereldwijd meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool. Zo heeft de internationale energiedenktank Ember berekend. Ember bekeek de gegevens van 88 landen die samen goed zijn voor 93% van de wereldwijde stroomvraag. Er was vooral een grote toename van zonne-energie. In de eerste helft van 2025 werd wereldwijd 31% meer zonne-energie geproduceerd dan in dezelfde periode, een jaar eerder. Windenergie groeide met 7%. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt met soms wat motregen en het koelt af naar 13 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, in de middag kans op wat regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 mm -hmm. Tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie. Alco Beuving. Uh, we draaien fijne jazzmuziek. Uh, redelijk wat modern deze keer. Dus uh, eigentijdse muziek. Het tweede uur begonnen we ook met Alexa Tarantino. Dat is een bekende Amerikaanse. Ja, wat speelt ze? Saxofoon. Alt-saxofoon. Sopraan. Flute, alt Fluit. alt-fluit, Klarinet speelt ze. En hier speelde ze op dit nummer. Uh, dit is haar derde CD. Firefly. Uh, speelde ze natuurlijk de sax. En uh, ze, haar begeleidingsbandje bestaat niet uit een misselijk gezelschap... pianist Art Hirahara, bassist Boris Koslav en drummer Rudy, Rudy Royston. En uh, nou, die kunnen, dat is een aardige ritmesectie, zou ik zeggen. En er was ook een vibrafonist, Ben Gelies. En een ja, mooi nummertje is dit. Uh, uh, dat heette Iris, komt van de cd Firefly. CD 2021. We hadden beloofd ook nieuwe dingen te draaien en dat doen we dus ook. En dan kom ik terecht bij Anat Fort. Dat is een, uh, een Amerikaanse pianiste. En die, heeft, die is een bewonderaar van Paul Motion, een drummer. En die heeft een CD uitgebracht in 2025, The Dream World of uh, Paul Motian. En van die CD een nummertje, Prairie Avenue Cowboy. Het komt allemaal van een uh, uh, mooie CD... ...The Dream World of Paul Motion. Uh, die speelde overigens drummer bij Bill Evans, als ik me goed herinner. Onder andere. En uh, uh, ja, dit wordt uh, gespeeld, deze muziek, door uh, Anat Fort ...en haar kwartet. Carrie Wang op Bas, Steve uh, Cardenas op gitaar... ...en Mort Wilson op de drums. Tijd voor die Zeelanders, tijd voor een Krooner. En het kroener die je niet als zodanig in kent. Je kent hem alleen uit de rockmuziek. Maar toch heeft Bruce Springsteen eh, wat kroener muziek gemaakt. En dit is een nummertje. Sunday Love komt van zijn de, eh, tracks toe. De, de Lost Albums. Sunday Love. verliefd op zondag. Zondag Ik vind het wel grappig om Bruce Springsteen in een jazzprogramma te draaien als crooner moet kunnen. Uh, als het gaat over big bands, en dat is gewoon een beetje het thema wat hier wel in zit verwerkt. Een aantal big bands staan op de rol. Uh, dan kan je niet om Clayton Hamilton Jazz Orkestra heen. En die hebben een opname gemaakt van een concert in Zurich in 2018. Volgens mij was het 1 of 2 november. En dat is een aardige uh, ja, CD geworden. En daar zong trouwens in, die, uh, in dat optreden ook... Uh, uh, Cecile mclaurin Salvant op. Maar volgens mij, nummer wat ik uitgekozen heb, zingt ze volgens mij niet. Maar misschien heb ik nog tijd om van haar nieuwe cd te draaien. ...on the sunny side of the street... ...the Clayton Hamilton Jazz Orchestra... boss section. Juliana Go. Eric Alexander Hughes. Francisco Torres. Ivan Mailspin. Yes sir. Ja, yeah, The Clayton Hamilton Jazz Orchestra uh, live in Zurich. Met als gast optreden van Cecile McLaurin-Solvent. Maar op dit, dit nummer net niet natuurlijk. Daarom toch maar van de nieuwste cd van deze dame. Een nummertje gekozen. Even kijken waar ik hier. Cecile McLaurin-Solvent. Haar nieuwste cd is 19 september uitgekomen. Heet Oh Snap. Uh, en een nummertje What Does the Blue Mean to Me? Yellow, do for you, and how do two patches of orange on a dark. sunlit and shimmering pasture wet with dew. An emerald far in the distance that we've been galloping to. Barefoot and bloody, winded and tired. Old, to burnish our bristling thorns, Let two kernels that cannot Or is dead when there's so much unfixable Dat was Cecile McLaurin-Sulvent van haar nieuwste CD O'Snep. En je hoort natuurlijk op de piano uh, Sullivan Fortner, bekende pianist. Um, dan gaan we weer eens naar iets, uh, ja, een beentje uit Nederland. Van een poosje geleden. Uh, de Euro European Jazz Trio. Bestond vroeger uit Frans van der Hoeve, speelde de bas... Roy, daar koest het de drums en piano, Mark van Roon. En ik heb gekozen voor een nummer van hun. Uh, even kijken. Uh, The Year After. Volgens mij een, een, een cd'tje uit 2019 van dit groepje. As Time Goes By. jazzklanken van uh, dit uh, jazztrio. As time goes by. Uh, tijd voor iets vocaals En dan heb ik gekozen voor de uh, Amerikaanse Donna Byrne. Is een zangeres die voor de volle 100% afkomstig is... uit de traditie van de grote jazzvocalisten van Willeer. En uh, dat kan je horen ook van een cd'tje van haar. Die cd die is, die is uitgekomen onlangs. It's all about love. En daar wordt ze begeleid door onder andere Scott Hamilton op de Noorsaxofoon. Gray Sargent gitaar, Tim Ray, Piano, Marshall Wood, contrabass. En Les Harris Junior drums. En dat is een mooie cd geworden. De moeite waard. Ik heb gekozen voor een nummertje waar uh, ook onze grote vriend Scott Hamilton uh, in uh, meespeelt met een mooie solo. Dit I do. Want you, oh my, do I honey, did I do? Do I need you? Oh my, do I honey? Did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I always hang around you. Do I love you? Oh my, do I honey? Ja, mooi bandje. Heel mooi bandje zelfs, want ze krijgen allemaal de gelegenheid... om hun klassen te laten zien. Zowel Scott Hamilton als uh, uh, gitarist Sergeant en de pianist Ray... en ook de drummer. Ze hebben alle, alle ruimte. Mooi vind ik dat. Uh, dan zijn we toch een beetje bij de Big Bands aangekomen. En dan heb ik klaargezet Jeff Goldblum en de... Even kijken, Jeff Goldblum, waar heb ik die gezet? Jeff Goldblum... Jeff Goldblum... Jeff Goldblum, oh hier heb ik hem uh, is a, I Wanna Be Around is een uh, nieuwe cd die uitgebracht is en uh, uh, Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra by I by Ja heet dit nummer mooi nummer Ja, die Jeff Goldblum heeft aardig wat cd's uitgebracht met die milder schnitzer band. Dit is uh, in 2025 ook weer twee, zag ik. En dit is van uh, uh, I Wanna Be Around, een aardige cd, de moeite waard. Een andere big band die ik erg leuk vind, dat is een uh, even kijken hoe die, uh, die dat is een band uh, Dave Krushen presents de GRP All Star Big Band, het nummertje Blue Train. En als je kijkt wie die All Stars allemaal meespelen: Dave Krushen, John Patitucci, Gary Burton zie je Erik Mariental uh, saxofoon, Nelson Rangel, Bob Minzer, uh, Arturo Sonderval, Randy Brecker. Allemaal hele bekende lieden. En een mooi nummertje van deze cd van uh, uh, Dave Krushen. Blue Train, bekend nummer van Cold <middels> Als we het dan over big bands hebben, dan mag deze zeker niet ontbreken natuurlijk. Dave Kruschen met de GRP All-Star Big Band. En dan kom ik de tijd voor iets vocaals. En dan zit ik te dubben. Ik wil dan iets draaien van Sarah Jane Morris. Een Engelse pop, jazz, zangeres. En ik zit te dubben tussen de bossa version of de gewone versie van Me and Mrs. Jones. Ik kies toch voor de gewone versie, geen bossa. Want het is toch echt een beetje te koud buiten. Oh! It is wrong, but I tell you it, it's much too strong to let it go now. We have every day at the same cafe, six thirty. Oh, I know, She know that she will be there. Oh, then. While well, the jukebox is the jukebox that plays our favorite song We is Mrs. Joe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 All the obligations. and gonna tell you. So, so, so, so I, me, yeah. Mrs. James, Mrs. Jones, Mrs. Joe, Mrs. Joe, Mrs. Joe, Mrs. Mrs. Mrs. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Jane Morris, Me and Mrs. Jones. Een mooi nummertje, mooie uitvoering ook. Dan heb ik nog even de tijd om jullie te attenderen... op het uh, Jazz in Zandvoort. Op 12 oktober uh, wordt het concert verzorgd... door de Spanish Jazz Connection... Celebrating the Music of Juan Tizol. Ja, Juan Tizol, componist. En uh, onder andere Perdido... En was ook nog zelf muzikant. Uh, uh, muziekwerk gedaan voor Nelson Riddle en Nat King Cole. Dus 12 oktober, niet vergeten, de Spanish Jazz Connection. Allemaal in Zandvoort in uh, Nieuw Unicum. Bekend adres aanvang half drie. Van half twee welkom. En dat is de moeite waard. Ik zou zeggen, mis het niet. Want al de concerten van Jesse Zandvoort zijn altijd zeer de moeite waard. Deze ik zeggen, ik ken van alle mensen die optreden. Dat zal mij onvermogen zijn. Ik ken alleen Gijs Dijkhuis op de drums. Maar voor de rest, Enrique Pedro ken ik niet. Richard Buskiewiczki ken ik niet. En Carol Kemps ken ik ook niet. Dus voor mij onbekende, maar wellicht... Juist een uh, manier om er naartoe te gaan. We gaan eruit met de laatste Big Band die ik op een rijtje had gezet. En dat is deze muziek van de film uh, The Naked Gun. De nieuwe film. En dat is uh, Gordon Goodwin's Big Band. Tot een volgende keer. Maak er een mooie dag van. Bedankt voor het luisteren. See you next time.